Jobboots met het NOS-journaal. Bij de aardbeving in Nepal is een vrouw uit Kerkraan. De familie van de vrouw heeft haar dood bekendgemaakt. Ze maakte samen met haar gezin een trektocht door de Langtang-vallei. De vrouw werd bedolven door een lawine van sneeuw en stenen. Haar man en dochter raakten gewond. Het 16-jarig meisje is inmiddels terug in Nederland. Vandaag is er op radio en televisie een nationale inzamelingsactie voor Nepal. Op Giro 555 is inmiddels ruim 4 miljoen euro binnengekomen. De politie heeft begin april een man aangehouden op verdenking van het vervalsen van paspoorten. De 18-jarige man liep stage op de afdeling publiekzaken in de gemeente Utrecht. Hij heeft 13 paspoorten vervalst en die gegeven aan mensen die er geen recht op hadden. Voor wie ze bestemd waren is niet bekend. Minister Dijsselbloem wil voorzitter van de Eurogroep blijven. Voor de ministerraad zei hij dat hij zich niet officieel kandidaat gesteld heeft, maar dat hij graag doorgaat. Zijn termijn loopt komende zomer af. Spanje wil dat minister De Guindos van Financiën Dijsselbloem opvolgt. Dijsselbloem zei daarover dat iedereen zich kandidaat mag stellen. Het is een open procedure. Ruim 8,5 miljoen mensen hebben tot vandaag belastingaangifte gedaan over vorig jaar. Dit jaar kon iedereen voor het eerst rechtstreeks op de site aangifte doen. Volgens de Belastingdienst is dat over het algemeen goed verlopen. Ook al was de site een aantal keren overbelast. Vorig jaar moest de aangifte binnen zijn voor 1 april. Dit jaar was dat 1 mei. Gisteren maakte de Belastingdienst bekend dat die termijn nog met vijf dagen wordt verlengd.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 En dan het weer. Geregeld zon, maar vooral in het zuiden bewolkt. Het blijft droog. Het wordt 10 tot 13 graden. Ook mooi zonnig en iets hogere temperaturen. Zondag, warmer, maar wel kans op regen. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de AMUB. In de Randstad is het vooral druk op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 4 kilometer. En verderop naar Amsterdam tussen Naarden en Muiden-Oost nog eens 5. Daar zitten ook veel Duitse kentekenplaten tussen, want die vieren een lang weekend. Op de A27 Breda-Utrecht tussen de brug bij Gorkum en Noorderloos nog 3 kilometer na een ongeluk. En op de N207 Alphen aan de Rijn naar Hillegom richting de Keukenhof bij Hillegom 5 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ik ben niet zo aan flantuten en ik doe en achter de skol bij professor. Of net zo dom als Ave Stro. vult toch plezierig in ons almeloon. Mimmo en mister Bobo, die het maakt, wel ik wend in een ik doe niet. Er is op de eerder gestetke wat zo. vuil op mijn lekker zo zijn al mijn loon. Bezuimt je mals, me um verroe. Wij kunnen ook Hollands op netjes niveau. En na maandag komt dinsdag en woensdag en zo. Ja, dat kan allemaal in Almelo. Na maandag komt dinsdag en woensdag en zo. Ja, dat kan allemaal in Geweldig, dit. Ah, ik lieg echt in een deuk. Ik zag hem gisteren in de wereld draaien door. En uh, Herman Vinkers dus. En uh, Willem Bruist. Uh, Willem, uh, <laughs> dit is wat voor jou ook. Het was het Almeloos volkslied. Ja, het Al hij heeft een heel album gemaakt, Herman vingers Dus vol met allemaal liedjes alleen maar over Almelo. En uh, dat album heet Go with the Flo in Almelo. Want in Almelo hebben ze de mooiste O. <laughs> en dat liet hij gisteren... Uh, ja, gisteren deed hij dat uh, onder andere in, uh, in, uh, in de Wereld draait Door. Dat was echt uh, de, moeite waard om, uh, de moeite waard om dat eventjes uh, te horen. Ik laat het even met een muziekje, want ik moet even iets, iets, iets checken. Dat vind ik wel leuk. Kijken of dat is wat ik denk dat het is. Even, uh, ja, dat gebeurt wel eens, dan ga je gewoon even iets checken, weet je wel. Uh, Kijken of dit is wat ik denk dat het is. Dat weet je natuurlijk nooit, maar we kijken gewoon even. Dat is het dus niet. Het is vandaag uh, natuurlijk ook nog een keertje de dag van de arbeid. Hè? Ik zocht eigenlijk naar de internationale, maar ik zou niet vinden. Uh, ik weet dat er ooit eens een keer een versie door een Nederlandse popband, ik dacht dat het bots was, dat hij er ooit eens een keer een versie van gemaakt heeft, maar dat weet ik niet eens zeker. Uh, maar goed, maakt niet uit. We gaan gewoon door met het programma. Straks om kwart over één. Uh, dus over ongeveer minuut of zes. Zeven gaan we contact zoeken met onze razende reporter. Joop van der Junior. Voor de weekendagenda natuurlijk. Alles wat er uh, te gebeuren staat. Uh, in ons uh, mooie Zandvoort. Dit weekend. Maar we gaan eerst nog even naar Douwebop. Isabel.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 I yeah. Dames trio, dat de uh, Voice of Holland won. Jean, uh, heette ze. Het nummer wat wij van hun draaiden, dat heet. Uh, cold. Ja, Cold. Cold. Hartstikke cold. De agenda. Ja, helaas uh, kunnen we Joop van Nest niet bereiken, want we hebben een telefoonstoring. Dus mocht u ook proberen om de studio te bereiken, ik denk niet dat dat lukt, want uh, de telefoon doet het niet. Nou, dan hebben we pech. Maar we hebben natuurlijk als de engel... Hè. die zit hier gelijk weer aan de, aan de, aan de microfoon. Die had gelijk ook uh, klaar. Hè. Dus dames en heren, ik presenteer u de agenda met Albert-Jan Vas. Luisteraars, uh, uiteraard eerst uw aandacht voor een tweetal mooie uh, tentoonstellingen... in het Zandvoorts Museum aan de Zwaluwestraat nummertje 1. Allereerst de tentoonstelling Ontpopt. Popart, popart en nog eens popart in de bekende blad in Zandvoort. Voor Nederland Uniek, van 17 april tot en met 21 juni... wordt in het Zandvoortsmuseum een unieke expositie gegeven... door hedendaagse pop-art-kunstenaars. En een tweede tentoonstelling... Het betreft de toerisme in Zandvoort door de jaren heen. Nanine van Smorenburg heeft voor haar opleiding cultureel elfgoed... stage gelopen in het Zandvoortsmuseum. Als eindopdracht heeft zij een kleine ruimte in het Zandvoortsmuseum... in mogen richten. Deze tentoonstelling gaat in op het toerisme in Zandvoort aan zee... door de jaren heen. Dus als u dit weekend naar het Zandvoortsmuseum gaat... kunt u dus genieten van twee tentoonstellingen. Allereerst ontpopt en toerisme in Zandvoort door de jaren heen. Vanavond, en daarvoor uh, moet u zich vervolgen, Theater de Krocht Grootkrocht 41. Want vanaf 8 uur breekt daar het Americana Roots Country and Blues concert uh, los. Dat uh, Theater de Krocht biedt vandaag onderdak aan het vierde Americana Roots Country and Blues uh, concert. Met als thema Seaside Jamboree. En uh, Ruud, uh, wordt dat uh, live uitgezonden bij CFM? Weet jij dat? Volgens mij wel. Ja, dat klopt. Dus ja. vanavond vanaf 8 uur live op uw lokale zender. Dat kunt u ook genieten als u er niet heen kan van het Americana Roots Country and Blues concert. Ja, nou, in aanvulling hierop hebben ze ook nog in uh, San vanmiddag. Uh, tussen 5 en 7. Tussen 5 en 7. Uh, Daar komen ze ook nog even langs om het een en ander te vertellen. En dat wordt vanavond live uitgezonden. Helemaal geweldig. Dus mocht u er niet heen kunnen, vanaf 5 tot 7 uur live tijdens Zandvoort draait door de warm-up voor het concert. Wat dan om 8 uur gaat plaatsvinden. En houdt uw radio dan gewoon aan, want dan kunt u meegenieten van dit Americana Roots Country and Blues concert. Ook vanavond is het weer tijd voor Jazzy Lounge Club, het Café Nuff. Grand Café uh, Nuff. Aan de Haltenstraat 25, Jazzy Lounge Club. Elke eerste vrijdag van de maand zijn er verschillende sounds en grooves te horen in Café Neuf. En dat begint allemaal vanavond om 9 uur. Gaan we naar morgen. Op zaterdag 2 mei organiseert de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij, KNRM... een landelijke open dag op meer dan 45 locaties. Het is de dag om kennis te maken met het werk, de vrijwilligers en het materiaal van de KNRM. Ook Post-Zandvoort, een van de oudste reddingstations, doet mee... De bemanning staat de hele dag voor u klaar om uitleg te geven. Het hoogtepunt is natuurlijk, als het u lukt, meevaren op de Annie Paulussen. En voor de agenda van het evenement kunt u kijken op de website van de KNRM. Dus morgen, eh, ja schroom niet, ga de, de reddingsboot van dichtbij bekijken... en wie weet kan u een mooie tocht maken op de Annie Paulussen. Ook dit weekend een geweldig evenement op het circuitpark Zandvoort. Zowel morgen als overmorgen de State of Art Historische Zandvoort Trophy... De State of Art Historische Zandvoort Trophy ziet ook dit jaar weer de kalender. Morgen en overmorgen organiseert de Historische Autorenclub Hark... de State of Art Historische Zandvoort Trophy. En er zal om elke millimeter op het Zandvoortse asfalt gestreden gaan worden. Twee dagen lang, zowel zaterdag als de zondag. Meer informatie over dit geweldige evenement en de oldtimers... de oude raceauto's uh, en de historische auto's. Uh, en meer informatie over kunt u terugvinden op www.circuitparkzandvoort.nl. Gaan we naar morgenavond, dan gaan we naar de haven van Zandvoort... strandafgang Pauluslood nummertje 9. Want vanaf 8 uur is daar het Buddha at the Beach Dance Party. Lekker dansen op een zomerse global mix van jazzy grooves... Latin, Arabische en Balkan beats en African Rhythm tot funk, dance en trance. Dat allemaal morgenavond vanaf 8 uur live in de haven van Zandvoort. En dan uh, hebben we natuurlijk, uh, houdt u daar rekening mee. Uh, op 4 mei is het tijd voor de nationale herdenking. En op 5 mei vieren wij bevrijdingsdag. Meer informatie over die agenda kunt u vinden op de website van het VVV. En dan wel op de gemeentelijke website. Tot zover. Ja, en ook hier weer even ter aanvulling dat wij vanmiddag uh, in Zandvoort draaien door. Mensen van het 4-5 mei-comité uit Zandvoort hebben. Dus dan kunt u daar ook nog informatie horen over uh, wat er allemaal te doen is. Leuk, hè? Blijven luisteren dus naar ja. uw lokale zender ZFM. Ja, daar is alle reden toe. Want uh, we hebben vanmiddag nog iemand... heel belangrijk in, uh, in, in onze uitzending van Zandvoort daardoor. En dat is Ruben Hoeken. we die? Bekende naam, Hoeken. Ja, dat is uh, de zoon van Rob Hoeken. Hé, hey. Uh, intussen is hij zelf ook alweer in de veertig, heeft hij ook twee kleine twee kinderen. En, uh, maar Ruben komt samen met Jan Blauw vanmiddag in de studio. Uh, een half uurtje uh, gaan met hem praten. En gaat hij een, uh, hopelijk een paar stukken spelen van uh, het nieuwe album wat ze hebben uitgebracht River Song. Uh, dat hebben ze gedaan onder de naam uh, Jura. Het uh, is een hele lekkere akoestische cd. Gewoon gitaartje, zang, hier en daar een elektrisch gitaarsolotje. Maar meer ook niet. En uh, zo zullen ze waarschijnlijk ook vanmiddag uh, iets uh, laten horen. Ik ga u even een voorproefje laten horen. Vind jij ook wel lekker trouwens, denk, denk ik. Uh, nummer van Jura. Dat zijn dus Ruben Hoek uh, samen met Jan Blauw. En het heet Freedom Road. car I wanted to be free and I crossed all the border lines. Driving south in your company and we entered a new space in time. No attachments and we felt free for a thousand miles down the Just enough money for the gasoline And a trunk filled with summer clothes And every road and we took a deep breath In to handle the beauty we saw Valleys, rivers and mountains Look where it got us and it's strange to see Life came true down Freedom road Look where it got us and it's strange to see That's as long as it lasted for you and me Best years since these days I've come back to the places we've been Through sunflower fields and old ghost towns Just for the need to feel free again Much older now and so are you Caught up in our ways of life choices we made and the things we do, providing all the means to survive. Look where God is, and it's strange to say life came true. down freedom road. It's strange to say It's as long as it lasted For you And me For Vanmiddag dus tussen uh, half zes en zes uur zijn ze bij ons in de studio uh, Ruben Hoeken samen met uh, uh, Jan Blauw in het duo Jura en het DCD uh, uh, ja, kunt u gewoon vinden in de platenwinkel of uh, gewoon via Ruben Hoeken. Uh, het, het album heet River Songs. Het is een schitterend album. Uh, met, uh, ja het past, past wel een beetje bij dat sfeertje van die American Roots. Americana Roots en zo. Alleen maar gitaartje en, en zang. En het klinkt gewoon vreselijk lekker. Ruben Hoeken dus samen met Jan Blauw-Jura. En dat nummer wat we net draaiden, dat heet Freedom Road. I, I love the colorful clothes you wear.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 Good vibrations, good vibrations Good vibrations, good vibrations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 Come back home again. Zo, so, dat was uh, Matt Simons. En dat uh, uh, heet... Uh, um, you Can Come Back Home Again. Nou, leuk van. Voor Zandvoort en de regio... Ja, allereerst even een mededeling uh, voor de mensen die uh, via de etherzender luisteren. Die ligt eruit. We u niet wat er uh, aan de hand is? Online kunt u ons nog wel volgen via uh, kanaal 40 natuurlijk, of kanaal 45. En uh, via de app, dus uh, via de computer, zijn we gewoon nog te beluisteren. Maar uh, de Eterzender die is even verdwenen. Dus als u daar alleen maar hoort, kunnen wij daar helaas even niets aan doen. Wordt aangewerkt om dat weer zo snel mogelijk te verhelpen. Dat even als extra mededeling. Zo. Maar voor al die mensen die gezellig online zitten eh, bij hun computertje of via de telefoon of via een tablet of wat dan ook luisteren, nou die doet het dus nog. Dus. Eh...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 Het is dus onbekend of de daders iets buiten hebben gemaakt. Tot zelfstandige, eh, tot zelfstandige jonge dame werd Walda Jonkheid Hoogkamer opgevoed... in een tijd dat de vrouwenbeweging nog in de kinderschoenen stond. Lokerburgemeester eh, Cora eh, Ike Sikkema feliciteerde de 100-jarige namens de gemeente Haarlem. Waar kinderen zich in het zweet werkten tijdens de Koningsspelen... zette afgelopen vrijdag een groep mensen met een beperking zich in... voor een schoner strand. Uh, KIMO, Stichting Juttersgeluk en de gemeente Bloemendaal... hielden een jutters-expeditie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo'n 30 mensen van Hartenkamp Groep uit Bennebroek... Uh, struinden als ware strandjutters langs de zee op het Bloemendaalse strand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 Afgedankte waterkokers, broodroosters, stofzuigers... zo ongeveer alles waar een stekker aan zit... wordt in heemsteden hergebruikt. Ook spaarlampen worden niet zomaar in de vuilniszak gedumpt. Uh, nee, ook die gaan keurig naar de milieustraat. Ze verdienen een duurzaam lintje, die brave heemstedenaren. Per jaar leveren ze 11 kilo e-waste. Dat is, uh, nou ja, dat is ele elektronisch afval, zeg maar. In, dat zijn dus elektrische apparaten en energiezuinige lampen, bij Recycle. De rest van Nederland komt met niet veel verder dan 4,6 kilo per inwoner. Daarmee is Heemstede de best presterende gemeente van Noord-Holland. Zandvoort, voor je Zandvoort. Zandvoort blijft met 3,9 kilo per inwoner achter op het landelijk gemiddelde. Nou, dan moet je er eens dus wat aan doen, Zandvoorters. Come on, inleveren de oude bende die je nog niet meer gebruikt. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het blijft vandaag droog met naast wolkenvelden ook af en toe zonneschijn. Het blijft aanhoudend fris voor de tijd van het jaar met maxima 12 à 13 graden. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen.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 Misschien ook wel weer tegenkomt in de Euro Breakdown vanmiddag om drie uur. Nou, ik zeg het nog maar een keer uh, voor de luisteraars die denken... wat is er allemaal aan de Nou, de zender ligt eruit. We zijn dus niet via de Eter te beluisteren. Maar wel gewoon via de app. Natuurlijk, als u de ZFM-app op uw telefoon of tablet of wat dan ook heeft... kunt u ons gewoon uh, beluisteren. Ook via de website www.zifmzandvoort.nl kunt u ons gewoon blijven beluisteren. Um, alleen het Etergeluid, de 106.9, dus die is uh, even... Uh, um, ja, door een storing waarschijnlijk buiten uh, gebruik. Uh, maar goed, dat maakt niet uit. We gaan blijven gewoon doorgaan. Ja, natuurlijk, natuurlijk. We zijn niet te stoppen gewoon. We draaien gewoon voor onszelf. Maakt ook niet uit. Kelly Clarkson dus. En uh, Heartbeat Song. Like a shadow walking the corners of the room Don't Deny My Love I always thought I'd have a cool tank to go tonight. Brendan Flowers so, I always thought I'd find my own way What's going on in your head now? Maybe something I said I know that you've been living in the past What's going on in your head now? Maybe something I said Close your eyes tell me what you see locked up in your room is there any room for me in the spoils of your mercy in the reverence of your bed in the cradle of the morning what was it that you said en Flowers was dat. Nummer uh, heet You Can't Deny My Love of op zijn medicant You Can't Deny My Love. Mm. Nou, vanmiddag hebben we natuurlijk ook stand voor Draai Door en daarin hebben we leden van het 4 en 5 mei comité. Verder uh, komen de mensen langs van het American Root Country and Blues Festival. Woehoe! En Ruben Hoeken met Jan Blauw. Nou, gezellig. Dit is Steppenwolf. Born to be wild. Get your motor running Head out on the highway Looking for adventure And whatever comes our way Yeah, I gotta go make it happen Take the world in a loving place Fire all of the guns and punch and Explode into space I like smoking lightning and with the weed wind... 1966 was het de laatste keer dat de Beatles in Engelsland, Engeland Engeland optraden. Spel zonder andere dit nummer. Vandaag 1 mei dus 1966, de allerlaatste keer dat, nou dat is natuurlijk niet helemaal waar hè, niet helemaal waar. Uh, maar in ieder geval uh, vandaag uh, 1966, de uh, Beatles traden voor de laatste keer live op in Engeland tijdens het New Musical Express Pole Winners Concert speelt de Fab voor vijf nummers, namelijk I Feel Fine, November, Day Tripper, If I Needed Someone, wat u net hoorde, en I'm Down. Na een kwartier is het optreden er voorbij. Uh, en als je dan op Facebook Universal Music volgt, dan kun je het programma nog zien. Maar het was natuurlijk niet het laatste live optreden van de Beatles hè, in Engeland. Dat is zeg, is niet helemaal goed. Nee, want in januari 1969 stonden ze boven op het dak van hun gebouw. En dat is het legendarische live dakconcept uh, dat later te zien is geweest in de film Let It Be. Maar natuurlijk, dat was niet een optreden in een zaal. ...dat was alleen gewoon op het dak van hun gebouw... ...Savile Row nummer no. 3 in Londen. Nou, dan bent u daar ook weer van op de hoogte... ...dan weet u dus waarom ik nog even... ...if I Need It, someone draai van de Beatles. Um, ik zeg het nog maar een keer... ...voor de mensen die uh, gewoon uh, ineens uh, denken van... ...wat is er nu, uh, hoor ik de zee Nee, dat is onze zender. Want onze etenzender ligt eruit. En uh, we kunnen dus uh, helaas... ...helaas zijn we niet te horen in de eten. ...maar wel gewoon via internet en uh, via de app...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 We zijn aan het uitvallen van die zender. Hè? Maar, zijn we niet schuldig aan. Goed, nou, dit, de, dit was Raccoon dus. Met hun uh, laatste single. Uh, er zullen er al meer komen. Maar de voorlopig is dit de laatste. En die heet Guilty. Van het album All In Good Times. La la la la la la. Ja, nou weet je wel dat je gulden bent. Dit is de laatste plaat voor vanmiddag, wat mij betreft. Ja, ja. De Steve Miller Band, Take the Money and Run. This is a story about Billy Joe and Bobby Sue. Two young brothers with nothing better to do. To sit around the house, kid, I'm watching too. What happened when they decide? Geluid van de Steve Miller Band. Jawel, jawel. Ja, het is tijd. joh. Ja. kan zeggen, waarom draai die plaat weg? Ja, het is gewoon tijd. Ik moet afsluiten. Ja. we Lunch zit er weer op voor deze week. Dit was de laatste van deze week. En uh, ja, volgende week zijn we er natuurlijk gewoon weer. Hè. Vanaf maandag. Dinsdag doet Charlotte. En uh, woensdag uh, ben ik er weer uh, voor dit programma. En donderdag ook. En vrijdag ook weer. La, la, la, la, la, la, la, la. Goed, nou, in ieder geval uh, bedankt voor het luisteren. Voor zover u nog uh, via internet en zo, en app en uh, weet ik niet tablet. Uh, allemaal mee kon luisteren. De eterzender doet het helaas niet. Dus uh, als u in de auto zit en u wilt ons horen. ja, helaas, helaas, helaas. Voilà, gewerkt hoor. Misschien dat hij er straks over is. Om drie uur zometeen de Euro Breakdown. Vijf uur Zandvoort draai door. En uh, ik zou zeggen, tot straks. Ja, vol programma hè, vanmiddag met het 4 en 5 mei-comité. American Roots Blues, Country Blues Festival komt langs. En natuurlijk Ruben Hoeken samen met Jan Blauw. Nou, tot straks! Doei! Ja. To